Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Noodtoestand. Premier Maliki heeft dat voorgesteld... na de aanvallen door de extremistische groepering ISIS. Strijders van die soenitische groep hebben de afgelopen dagen... verschillende steden veroverd, waaronder Mosul en Tikrit. Een woordvoerder dreigt dat ISIS ook de hoofdstad Bagdad zal veroveren. Bij noodtoestand krijgt de premier meer macht. Hij kan een uitgaansverbod instellen en de media censureren. In de Indiaanse deelstaat Uttar Pradesh is opnieuw een vrouw aangetroffen die dood aan een boom hing. Het is een vrouw van 19. De familie van het slachtoffer heeft tegen de politie gezegd dat de vrouw is verkracht. Het is het derde geval in Uttar Pradesh in korte tijd. Gisteren werd in de noordelijke deelstaat een vrouw ook zo aangetroffen en vorige maand twee nichtjes van 14 en 15. De nieuwe Indiaanse premier Modi heeft gezegd dat de bescherming van vrouwen een prioriteit moet worden. De VS heeft in Pakistan opnieuw aanvallen uitgevoerd met drones. Binnen enkele uren werden tot twee keer toe islamitische militanten onder vuur genomen met onbemande vliegtuigjes. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. De nieuwe aanvallen zijn waarschijnlijk een vergelding voor de aanslag zondag op de luchthaven van Karachi. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. In december had de VS de aanvallen met drones opgeschort om de vredesbesprekingen van Islamabad met de Pakistanse Taliban een kans te geven. De zorg voor ouderen kan in de meeste instellingen een stuk beter, blijkt uit onderzoek van de inspectie voor de gezondheidszorg, onder 450 zorgconcerns. In meer dan de helft van de verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten de kennis en vaardigheden van medewerkers niet goed aan op de zorg die bewoners nodig hebben. En dat verschil loopt steeds verder uiteen, constateert de inspectie. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat het tijd is voor actie. Hij trekt jaarlijks 5 miljoen euro uit om de kwaliteit van ouderenzorg op peil te brengen. Het weerperiode met zon, maar ook wat wolken. Het blijft overal droog. Vanmiddag is het rond 20 graden aan zee en mogelijk 23 graden land in maart. Ook morgen geregeld zon en 18 tot 23 graden. Morgenavond kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Houd daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie. Haltestraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Met nu ZFM Lunch. U luistert naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, Ja, en zo is het weer eh, donderdag. Hè. Donderdag, 12 juni is het vandaag. Vandaag begint dan het WK. Eh, voetbal dan, hè, want het andere WK is al een tijdje bezig natuurlijk. Ja, en... Eh, nou ja... Het vandaag WK-voetbal. Een heleboel mensen weer gek te vallen natuurlijk. En uh, we hebben natuurlijk ook weer 17 miljoen bondcoaches hier, bondcoaches hier in dit land. Iedereen weet het weer beter dan van Gaal. Nou, ik kan je één ding zeggen morgen over Nederland-Spanje. Ze spelen gelijk. Wat zei je, Dolly? Ik zeg tegelijkertijd bedoel je dat ze spelen. Ze spelen gelijk morgen. Ja, Nee, ze spelen, nee, spelen gelijk. Nou, ben je benieuwd. Ja. Ja, een begint om niet later dan de ander. Nee, dat zeg ik. Ja. Tegelijk. Wij gaan morgen in een tijd. kijken. Net zoals ons en als de trein rijdt op tijd. Nee hoor. Wij rijden door rails. Ga je thuis kijken morgen? Uh, ik. Uh... Je gaat niet kijken. Ik denk het niet. <laughs> bij ons in de buurt is het heel gezellig. Hebben ze een hele grote tent opgezet. En dan mogen alle buurtbewoners lekker komen om te kijken. Dan zit ja. je daar met z'n allen in het oranje. Ja. En dan nee. inspan je met 2-0. de een zootje zagrijnig. Nou, ja, dan, breken we, dan breken we de tent weer af. Ik <laughs> <laughs> Nee, ik denk het niet. Ik, uh, ik vind het meestal... In een kroeg kijken vind ik niks aan. Juist omdat er altijd van die figuren om je heen zitten... die dan hun mening zo nodig keihard moeten geven. Of die gaan zitten schelden. <lacht> nou, dan ben ik al geweest. Want sommige mensen denken dat zo'n kroeg precies hetzelfde is als een, als een tribune. <lacht> uh, dat vind ik helemaal niet Gaan ze met rookbommen gooien en zo. Ja, precies. Ja. <lacht> Nou, ik heb nog eens tegen zo ik heb eens, ik heb een tijdje terug, dat ik, ook een keer, dat ik nog wel in het café kijk. Er ook een stel van die figuren. Emma zit te schelden, jongen. Emma dit. Zeg, kunnen jullie nou misschien even je bek houden? Hoor? Ik bedoel, er ja. zijn die nog mensen die er niet van gediend zijn, hoor. En toen? Oh. Luisterden ze naar je? Nee, ze gingen weg, gelukkig. Oh. Vroeg nou. was ook blij. Je jacht iedereen de tent uit? Ja, ik wel. We <lacht> wilden die kroeg voor me alleen hebben. <lacht> dat je er niet eentje zelf begint. Nee. Nee, ik zou wel, dat zou ik wel willen, maar dan hebben al die andere kroeg in Zandvoort niks meer te doen. Oh. Niks <laughs> zo zielige, Ja. Nee hoor. Niks voor mij een kroeg hebben. Ik moet er niet aan denken zeg. Nee, ik vind het ook wel gezellig om er eens te komen. Ik, maar... vind, ik, vind, ik vind dronken mensen sowieso altijd al vervelend. Ja, dat is ook na. Nou, nou eh, dan moet je een kroeg hebben. Ja, dan loop je toch al een beetje risico dat je ze tegen gaat komen. Ja, heel vet. Ja. <laughs> maar goed, het is vandaag weer het begin van onze daverende donderdag. De hele dag live radio bij CFM Zandvoort. Eerst natuurlijk twee uurtjes CFM lunch. Straks Muziek Boulevard, Boulevard, uh, Muziek Boulevard live. Met uh, Bart van der Meer en Hans Wassenaar. En dan hebben we natuurlijk vanavond natuurlijk, uh, Alternative FM. En tussen app en vloed live met Cheryl Dev. Nou, het, wordt een, uh, het is altijd een leuke dag die donderdag. En het is een mooie dag vandaag, ja, hè? Daarom, oh. heb ik, daarom heb ik hem ook de daverende donderdag. Oh, wat is hij mooi. Wat? De donderdag vandaag. Ja, nou, ik zie al bewolking komen. Nou, ik niet. Nou, kijk, maar goed naar het raam daar. Oh, ja. ja. Oh, vanuit Haarlem weer, hè? Ja, Haarlem weer. Ja. Nou, zullen we maar muziek gaan draaien? En straks even op het weer uh, luisteren waar de, waar de wind vandaan komt. Ja, gaan we doen. Ja. Maar we zijn het eens, Rob Harms en ik. Ja, dit is namelijk een remake van, van deze Disco Samba. En wij vinden allebei dat de oude versie meer swingt. Het enige jammer is dat deze versie mono is, maar is, ik vind het echt een verschil. Ze hebben er dus weer opnieuw opgenomen, dan met zo'n zo computer erachter. En toch, deze swingt veel meer. Dus eh, die moderne versie gooien we eruit, en we houden deze erin. Hoi wel, deze swingt gewoon veel meer. Maar ja, goed, nou is het wel genoeg geweest. Ik bedoel, eh, we gaan het niet maar ik wilde ik u toch even laten horen. <middels> Dit zijn Agda and the Munich wij, dan schreeuw jij Zingt een van onze keer of vier Weten wij zijn. wat het betekent We hebben beide gerekend, Dan komt haast we zelf spreken Ook de moeder had weer voor We raken ja, natuurlijk zo langzamerhand een beetje in de, in de voetbalssfeer uh, verzeild, dames en heren. Ja, en dan uh, zie je ineens natuurlijk de discussie opladen, opladen over... Uh, niet opladen, maar oplaaien over de, uh, de positie van die, uh, die, die oude man daar bij de, bij de FIFA. En uh, die dus vindt dat Michael van Praag hem respectloos heeft behandeld. Nou, ik zou zeggen, meneer Blatter, respect moet je verdienen. En je hebt de afgelopen jaren duidelijk laten zien dat jij het niet verdient. En uh, nu ineens hoor ik over het nieuws dat hij nu ineens wel weer voor een moderne hulpmiddelen is. Hij heeft gewoon al die jaren geprobeerd om het te trainen, om het tegen te houden. En nu ineens, nu het om herverkiezing gaat, nu is hij ineens voor. Nou ja, over draaikonter gesproken. Het wordt echt tijd dat die man opstapt. Dat, uh, dat uh, vinden al heel veel mensen. Uh, maar ik denk dat, dat de man een enorme plank voor zijn kop heeft. Maar goed. Uh, ik vind, uh, dat, uh, dat moest ik dus even kwijt gewoon. Ja, moest ik even kwijt hoor. Sorry. Sing a simple song of freedom. Come and sing a simple song of freedom. Tim Harden. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air Tell the people in everywhere We the people here Don't want war Hey there Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your Diamonds or your game I just want to Known to you as me And I will bet my life You want the same Come and sing a simple song Of freedom Singing like you never sung before Let it fill the air Tell people everywhere The people here don't want a war 700 million are you listening? be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Singing Sing a simple Song of Freedom, jawel. Oh ja, de volgende plaat is een, plaat is een hele aparte, dames en heren. Um, het is wel leuk, eh, omdat we natuurlijk nu veel met Brazilië te maken gaan krijgen. Komen er ook allerlei eh, Braziliaanse dingen voor, voor de dag. D dit is erg leuk. Het, het, het hele oude nummer Tico Tico. Dat, dat, dat, dat nou, ik denk dat dat al 70 of 80 jaar oud is. Uh, en ik, ik vond daar nu een versie van die zo ontzettend leuk is. Dat is uh, Bebel uh, Gilberto. Dat is een, een, een dochter van Astrid Gilberto. En uh, in samenwerking met die bekende conceptpianist Lang Lang. Ja, dat is heel leuk. Luister maar. Tico Tico. Outra vez aqui, o tico, tico tá comendo meu fubá. O Tico, -tico tem, tem que se alimentar e vai comer umas minhocas no um tá, tá, outra vez aqui, o tico -tico tá comendo meu fubá. O tio, tio, tente que se alimentar, que vai comer umas minhacas do pomar. Mas por favor, direito o bicho do celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. E nesse tipo de carne em cima do meu poupá, tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao bicho para ver se ele comia. Botei um galhão espantalho, mas me acha que é pro pai que é boa alimentação. O tipo weer outra vez aqui, o tipo, aan tá comendo meu fubá. O aan het tem, Tikotikot, ik ben aan het eten. Tikotikot, ik ben aan het eten. Tikotikot, ik ben aan het eten. Tikotikot, ik ben Eu digo, digo, tá outra vez aqui. Eu digo, digo, tá comendo meu pular. Se eu digo, tem que se alimentar, que vai comer. É barzinho aqui no pular. se alimentar, que tem que se alimentar, que vai comer. É barzinho aqui no pular. Ah, eu acho que é muito zo, zo'n zo aparte combinatie. Zo, zo'n, echt zo'n, zo'n klassieke pianist, zo'n conceptpianist. En die dan gewoon deze combinatie met Bebel. Uh, Gilberto. En het heet Chico Chico. Tico Tico. Ja, dat is een ontzettend oud bekend nummer. Al die mensen die vroeger orgel gespeeld hebben... Die, die hebben dat allemaal ooit eens geprobeerd in de vingers te krijgen. Dat nummer uh, Klaus Wunderlich en uh, dat soort mensen. Maar het is al een heel oud nummer. Want het, het was er eigenlijk volgens mij al vlak na de Tweede Wereldoorlog. Of misschien zelfs wel daarvoor al. Het is, uh, het is echt al heel oud. Uh, tico Tico heet het dus. En uh, deze afversie versie van... Um, ja, als Bebel, Bebel uh, Gilberto en Lang Lang, de concertpianist. Ja, ze kunnen doen met voetbalhits wat ze willen... maar ik blijf dit toch een van de leukste vinden, hoor. Ook al is hij al wat ouder. Ja, ik blijf dit echt een van de leukste vinden. Ja. Walter Cruz. De tijd is weer gekomen... Tijd voor een groot feest, dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. Samen hebben wij het glas een glas rode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva, homilia. We houden van het leven, de liefde en de lust. De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 De feesten door tot s'avonds maakt nog lang niet uitgebrust. We zijn erbij en dat is prima. Viva Omnia! We houden van het leven, de liefde en de rust. De feesten door tot s'avonds maakt nog lang niet uitgebrust. Ga staan en laten Nog één keer, we zijn er weer bij. En dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot zaterdag, ons plaat nog lang niet uitgepust. We zijn er weer Nou, ze, kunnen, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar er is niet één nummer dit jaar wat, wat hier maar bij in de schaduw kan staan. Ik heb echt heel wat gehoord en ik vind het allemaal, nou ja, het zal wel, het zal wel eh, allemaal een beetje dat, dat, dat, dat gekoketeerd met dat Braziliaans en zo. Maar ik vind dit, dit kan iedereen gewoon lekker meezingen en uh, dat is prima. En weet je wat het gek is? Het is, <laughs> ja, het is een Duits nummer. Ja, het is een Duits nummer. Wat naar nou? Ja, het is, het is een Duits liedje, want het heet oorspronkelijk Viva Colonia. Oké. Okay. Ja, en ja, is, ja. Dat, is, dat is dan weer uh, een van de, van de lieden die, die ze altijd zingen in Duitsland bij de eerste FC Köln. Ja, en wij, nou, zingen, nu zingen wij het dus ook. Ja. ja. Maar wij zingen Viva Holonia, eh, Hollandia. Ja, ja, ja. En in Duitsland zingen ze Viva Colonia mooi. Mm. <laughs> ja, ja, het, het, komt, het komt uit Keulen vandaan. Het is, het is, een, het is een lied van, van, de, van, de, van de eerste FC Keulen. Ja, net als nou, 4711. Komt ook uit Keulen. Ja. Slaat ja, nergens dat, op, maar het is wel zo. Ja. <laughs> ja. Ja. Het bestaat al lang niet meer. Hoor. Dat, zei. Zou ja, dat is niet waar. Ja, dat bestaat zeker. Alleen. Het ruikt niet meer zoals vroeger. Het ruikt anders. Het kan ook ja. zijn dat mijn neus anders is gaan werken. Ja, maar... of, ze, of ze hebben natuurlijk de oorspronkelijke, de oorspronkelijke lekkere toestige ingrediënten hier, niet meer. Dat ze dat het allemaal zou een zomaar beetje, kunnen. Het ruikt beetje, anders. Met een beetje kunststof en zo. Ja, dat, dat denk ik wel. Vroeger niet. ook je dat altijd, als je ja. met de trein van Amsterdam naar Haarlem ging, of ja. vice versa. Ja. En je kwam bij de station Dijk. dan had je boldood. Ja. En ja. daar rook je dat altijd, ja, want daar, ja, maak, ja, daar, daar ja. werd het gemaakt. Ja, en ja. kan je je nog herinneren als je een pepermuntje kreeg... dat het altijd smaakte naar 47-11? Ja, dat nog. Ja. Zat bij oma <laughs> in de tas dan Ja, ja, ja. <laughs> zat altijd bij oma in de tas en dan ja. krijg je een pepermuntje... en dan sma smaakte het naar 47-11. Ja, 47-11. <laughs> Goed, we gaan een leuke nieuwe plaat draaien, Dolly. Die is speciaal, speciaal voor jou. Nou, zeg, dankjewel. Ja, dus van Jason Mraz. Ken Nee, nooit meer oor. Nou, het, het liedje dat heeft hij gezongen voor jou. Nou. Het heet nou Hello, You Beautiful Thing. Fall oh. out of bed and catch a fading star. Fancy, I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do.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 You beautiful thing. Dat is nou. uh, Jason Mraz. Ik zei al, het is een mooie donderdag, maar hij is weer mooier geworden. Ja, prachtig. Ah, ja. Ja. <laughs> je, wordt helemaal, je wordt helemaal gelukkig hiervan. Hè? Ik wel, ja. ja. <laughs> ja ik wel. Ja, dat kan ik me ook iets bij voor Zandvoort en de regio. Uh, hier is het regionieuws met Dolly Tempirik. Ja, goedemiddag luisteraars. Hier volgt het regionale nieuws van donderdag 12 juni 2014. En we beginnen in Zandvoort zelf. Want de verbouwing van Albert Heijn Zandvoort is vandaag officieel van start gegaan. In het centrum van Zandvoort ontwikkelt MJ de projectontwikkeling samen met de gemeente Zandvoort en Ahold de derde fase van het Louis Davids carré. Op de begane grond zal een uitbreiding van de Albert Heijn worden gerealiseerd in combinatie met drie winkelpanden, een fietsenstalling en openbaar toilet. De hoofdentré van Albert Heijn is gelegen aan het Raadhuisplein en er komt een tweede entree van Albert Heijn aan de Grote Krocht in de vorm van een doorloopwinkel. Bovenop de ik, Albert Heijn Mag ik even Heijn, vragen, is dat op de Grote Krocht of in de Grote Krocht? Aan de Grote Krocht. Oh. Ja. Het zit hem zo dwars, hè, die grote krocht, hè? Is het nou in, aan of op? Ja. Maar goed, we gaan weer verder. We waren bij de doorloopwinkel gebleven. Bovenop de Albert Heijn worden 40 appartementen gebouwd... met zowel uitzicht aan de straat of pleinzijde als uitzicht op een gemeenschappelijke binnentuin. De appartementen zijn voornamelijk twee- en driekamerappartementen... met een oppervlakte van 55 tot 75 vierkante meter... En mocht u meer informatie over de woningen willen... dan verwijst men u naar de website nieuwbouwinzandvoort.nl. De export uit Nederland is in april met 2% gegroeid... ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is wat groter dan in voorgaande maanden... maar het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt toch van een bescheiden groei. Er is een vergunning verleend voor het vervangen van een spijlenhek dat zich bevindt aan de zijde van de taxislaan in Bentveld. Het nieuwe hekwerk wordt 1,8 meter hoog. Het college realiseert zich dat dit object, eh, gevoelig kan liggen voor de omgeving omdat een eerder kunstwerk aanleiding gaf voor veel maatschappelijke onrust. In het persbericht beschrijft de gemeente het als volgt. Het college van burgemeester en wethouders heeft met gevoel van terughoudendheid... een vergunning verleend voor een nieuw hekwerk op landgoed Groot Bentveld. Het hekwerk met prikkeldraadmotief naar ontwerp van Studio Job... voldoet aan de landelijke criteria. Voor het college is er daarom geen ruimte voor aanpassingen... of eventueel weigering van de vergunning. Op inwoners van Den Haag na... Is de huizenhuurder in Zandvoort het slechtst af in heel Nederland? Dat blijkt uit onderzoek van het bureau De Corporatiestratege. De VVD-fractie in het toeristenoord heeft daar vragen over gesteld aan BNW. In de studie naar de betaalbaarheid van huurwoningen staat het dorp tussen grote steden in de top 10 van probleemgemeenten. In deze plaats is het risico het grootst dat huurders de maandelijke lasten niet meer kunnen ophoesten omdat de huren steeds meer stijgen. De lagere inkomens groeien niet mee met die stijgingen. In Zandvoort zijn er volgens het onderzoek van de coöperatiestrateeg... dus te weinig woningen beschikbaar voor inwoners... die niet kunnen kopen en geen commerciële huren kunnen betalen. Zij zitten in de knel. Het liberale raadslid Jerry Kramer heeft vragen gesteld... over het huurbeleid van corporatie De Kei in Zandvoort. Kramer vraagt zich af of de jeugdige huurders en de normale huurders natuurlijk, wat oudere huurders, de huren nog wel kunnen opbrengen. Alain Clark verzorgt de titelsong van de nieuwe Nederlandse film Oorlogsgeheimen. Het nummer Onze Vriendschap komt vrijdag uit. Het is voor het eerst in tien jaar dat de zanger uit Haarlem een Nederlands talig nummer uitbrengt. Oorlogsgeheimen is de verfilming van het gelijknamige boek van Jacques Vriends over de vriendschap tussen twee Limburgse tieners... die onder druk komen te staan als de Duitsers binnenvallen. binnenvallen. De film draait vanaf 3 juli in de Nederlandse bioscopen. De politie zoekt naar getuigen van een snelheidsovertreding. Niet met een auto, niet met een brommer, maar met een jetski. Ze zoeken een tweetal dat afgelopen zaterdagavond... met 80 km per uur over het Spaarne knalde... De bestuurder van de jetski voer met zeer hoge snelheid vanaf het Spaarne de ringvaart op richting Badhoevedorp, En de bestuurder hield geen rekening met andere mensen op het water en heeft hierbij mensen onnodig in gevaar gebracht. Het gaat om twee mannen van ongeveer 20 jaar en beide mannen droegen een wit met rood reddingsvest en een zwembroek. De man die achterop zat heeft een tatoeage op zijn linkerschouderblad. En getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0800 8844. De een werkt zich met bloed, zweet en tranen door de examens... en de andere deed ze met twee vingers in de neus. Toch is het belletje met de examenuitslag voor alle eindexamen-scholieren... een spannend moment. De VMBO-scholieren werden gisteren al uit hun lijden verlost... En voor de HAVO en VWO is vandaag echt pas het moment van de waarheid. Verleden jaar waren de slagingspercentages op enkele Haarlemse scholen vrij teleurstellend. En verwacht wordt dat het gemiddelde slagingspercentage dit jaar vele malen hoger zal liggen. Er staat nogal veel op het spel voor de examengangers. Wanneer ze dit jaar zakken, dan hebben ze volgend jaar geen recht meer op studiefinanciering... Dit vanwege de ingang van het sociaal leenstelsel in 2015. Dat extra zakcentje per maand scheelt behoorlijk in de portemonnee... wat voor de minder draagkrachtigen een extra kostenpost gaat opleveren. CFM wenst alle examengangers succes op deze spannende dag... en we feliciteren de VMBO'ers die gisteren geslaagd zijn. Dit was het nieuws tot zover. Het gaat echt van alles fout hier nu. Geef toch niet, jongen? Ja, dat geeft wel. Dat mag helemaal niet. Nee, dat mag, dat mag ook niet, niet, maar het gebeurt niet. gewoon. Wat doe je er tegen? Ja, je doet het ja. lezen, maar dat klungelt niet. Ja. Kan je de knoppen niet vinden? Het weer is ah, kijk. Goed. Komt weer helemaal goed. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. En dan komt hier het lang verwachte weerbericht. <laughs> het is rustig weer met flinke zonnige perioden. De wind is slechts zwak uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Op het strand blijft het kwik steken bij een eveneens aangename 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er heel erg weinig aan het weer. De zon schijnt flink en het blijft droog. De noord-tot-noordwestenwind is zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar 19 graden op het strand en landinwaarts naar 22 graden. Volgens Ruud Pelleboer gaat het weer nu wel veranderen en is er, zijn er wolkenopkomst vanuit Haarlem. Ruud Pelleboer? Ruud Pelleboer. Oh, ken ik niet. Nee. Goed, oké. Okay. Ja, nou, dit was, dit het was nieuws, het. He? Ja, dit was het. Ja, okay. we gaan weer lekker platen. Draaien. Oh, we gaan weer lekker platen. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, we doen één plaatje en dan gaan we het recept doen. En zo, yes. uh, helemaal allemaal. Ja, ja, ja, ja. ja sorry, het, ging even, het ging even fout met, met de jingle, ja. Ja, dat geeft dat Weet niet. je nou helemaal met mij, het gaat altijd fout mee. Ga jij het nou maar, maar goed maken met een hele goede plaat? Wat heb je meegenomen? Alleen en een klak. Ah oh, ja, dan, dan is het goed. Dan vergeven we je. Sweet taste van zijn nieuwe album uh, Walk With Me. Body or touch, yeah. Since the beginning, you and me got together. Hij is en zo En ik vind het ontzettend lekker. Alain Clark hoorde het aan zijn naam al vallen in het nieuws. Kijken of uh, dat nummer al ergens te vinden is. Denk het niet. Maar uh, het liedje dat heet in ieder geval Sweet Taste. Dat was dit. En dat was van zijn nieuwe album. Uh, en dat nieuwe album dat heet Walk With Me. Ja, Leg uw potlood en papier uh, klaar. Pen en papier, krijtje, schoolbord. Want we gaan weer eten. <laughs> lekker eten. We gaan lekker eten. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken na de uitzending, na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Nou, vertel het, dolly, Wat gaan we eten vandaag? Nou, ik zal je het volgende vertellen. Angela die heeft weer een heel lekker, snel, makkelijk en betaalbaar gerecht uh, voorgeschoteld. Hè, om maar in de sfeer te blijven. En het, ja, het, het klinkt heel lekker. Gebakken mie met zomergroenten. Oeh. En dit recept is gebaseerd op, het, uh, op vier personen. Dus mocht u met z'n tweeën zijn... neemt u overal gewoon de helft van van wat ik u straks ga vertellen. ik kan het ook gewoon ha handhaven en vanmorgen bewaren. Ja, kan ook. Lekker invriezen. Ja. Dan heb je weer een dagje nog makkelijker. Dat doe ik. Ja, zo is het. Ik weet alleen niet of het met mie wel zo lekker is om in te vriezen. Maar goed, dat gaan we eens een keer proberen. Ik ga u nu de ingrediënten voorlezen... voor de gebakken mie met zomergroenten. U heeft nodig voor vier personen... 300 gram mie-nestjes... één zak peultjes... 400 gram geraspte worteltjes in plakjes. Geraspte worteltjes in plakjes, dat kan toch niet? Het is of gerast of in plakjes... Ik denk dat u mag kiezen. 400 gram geraspt of 400 gram worteltjes in plakjes. 2 eetlepels olie. 400 gram vlees. En dan bedoelen we het nasi of bami vlees. 2 uien. Gesnipperd. 50 milliliter ketchup manis. En 75 gram gezouten pinda's. Een zakje van 250 gram. Grof gehakt. Dan gaan we nu over tot het bereiden van het, uh, van het gerecht. U kookt de mie volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verwijder de steelaanzet en het puntje van de peultjes. Kook de peultjes en worteltjes 5 minuten in ruim kokend water. Verhit ondertussen de olie in een wok. En roerbak het vlees op hoog vuur in 5 minuten bruin. Voeg de ui toe en roerbak nog 5 minuten. Schep de mie en groenten bij het vlees in de wok. Dan schenkt u de ketchup manis erbij en roerbak nog 2 minuutjes door. Verdeel de mie over 4 borden en strooi de gehakte pindaatjes eroverheen. En dan zeggen wij: eet u smakelijk. Het drinkt wel lekker. Ja, dat vond ik ook, ja. ja. ik denk dat ik al weet wat ik vanavond eten krijg. Ik heb ook een uh, vaag vermoeden. Goed, mocht u het uh, allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen... natuurlijk, dames en heren, van dit heerlijke recept. Uh, de foto en uh, de tekst zijn straks na de uitzending te vinden... op uh, www.facebook.com. Uh, of .com, zou ik maar zeggen. Slash, oftewel de schuine streep. En dan Zandvoort Luncht. Ik herhaal www.facebook.com Slash dus strip En Zandvoort Luncht En dan wensen wij u iets smakelijk En nu is John Ledger through the crowd Your face is all that I see I'm giving you everything Baby, love me, light's out Baby, love me, light's out we don't have forever Baby, daylight's wasting You better kiss me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 Baby ja, dat was John Major en dat liedje dat heet uh, EXO en dat is zijn nieuwe uh, single. Even lekker terug in de tijd. En uh, een liedje, dat is van een Amerikaanse band. Dat heeft uh, een beetje een model gestaan voor een van de hits van de Man's band. A Matter of fact, gaf de schrijver ook zelf toe trouwens. Uh, de, en uh, ze spelen het nog steeds. Ook de Man's band. Ze bestaan nog steeds. U he, weet dat. Of weer, moet ik eigenlijk zeggen. Ze spelen nog steeds. En uh, dit nummer spelen ze ook. En dat is van The Ides of March. En dat heet Vehicle. Stranger in the black sedan I want you to hop inside my car I got pictures, got candy I'm a lovable man And I can take you to the nearest star I'm your vehicle, baby I'll take you anywhere you want to go I'm your vehicle, woman By now I'm sure you know That I love you yeah, I yeah. need you need you, yeah. got to have you try Great God in heaven Ja, en kijkend op de klok zien we dat we alweer op moeten schieten, want het is alweer bijna 1 uur. Ja, dan gaan we naar het NOS nieuws van 1 uur. En het weer en de boodschappen natuurlijk niet te vergeten. Dus uh, we zien u straks terug. Zometeen uh, met de vrijwilligersvacature van de week. We hebben nog uh, een leuk, komisch dingetje natuurlijk na een uur. Dus uh, tot zo zou ik zeggen.